De oude straatlamp Op een drukke straat, in een stil hoekje, stond ik daar als oude straatlamp. Ik heb daar jarenlang gestaan en alles voorbij zien komen. Zowel mensen als tijd. In de loop van de tijd heb ik zoveel dingen gezien, zoveel plezier en zoveel geluk. En wat verdriet. En toch zou ik niet één ding veranderen. Ik kan me alles herinneren. De kinderen hebben dicht bij me gespeeld. En boeken gelezen in de warmte van mijn licht. Vrienden die elkaar na jaren weer ontmoeten. En elkaar nooit hadden vergeten. Toen het circus in de stad was. Met de toeterende clowns en de mislukkende jongleurs. En toen zei, ze zong terwijl ze danste in de gloed van mijn licht. Het is alsof ze alleen voor mij danst. En op een dag nam ze iemand met haar mee. Ze danste terwijl hij op de gitaar speelde. Ze kusten en dansten samen. Op een nacht onder het licht vroeg hij haar met hem te trouwen. Ze huilde. En zei toen ja. Ik zag haar niet meer zo vaak dansen na die nacht. Ze zeggen dat mijn tijd is gekomen. Het is tijd om me te vervangen. Ik hoop dat het niet waar is. Ik wens dat het niet waar is. Ik ben bang dat het tijd voor haar is om vervangen te worden mijn liefste. Ze gaan over op gaslampen. Er moet toch zeker iets zijn wat we voor haar kunnen doen? Ze is deze hele tijd bij ons geweest. Ze is zowat familie nu. Wat gaat met haar gebeuren? Nou, ik weet het niet. Misschien laten ze haar wel omsmelten. Veranderd in iets nieuws en glimmends. Ik wil niet dat ze in iets anders veranderd wordt. Ik wil haar zoals ze is. Haar in iets anders veranderen... zal ze niet meer zijn wat ze ooit was... Is er niet iets wat we kunnen doen? Oké, okay, laat me kijken wat ik kan doen. Misschien kan ik ze overtuigen. Ik beloof niks, maar ik zal erg mijn best doen. Dank je. Heel erg bedankt. Ze gaan het proberen, mag ik hopen. Hij zei dat hij me wilde proberen te redden. Ah, zegen hem. Die man en die vrouw hebben een hart zo groot als de maan. Ik heb misschien nog een kans. Ik moet het mijn vrienden vertellen. Ze hadden al hier moeten zijn. Denk je dat het een goede tijd is om met haar te praten? Hè? Ik weet het niet. Ik dacht dat jij dat zou weten. Wat denk je dat ik dat zou weten? Waarom zeg je dat nu? Hoi. Wat denk je jezelf van? Nah, dag me nu niet uit. Ik laat het je zien. Lok me niet uit. Jij stinkendste. Mijn heren, stop nu met het vechten. Ik heb goed nieuws. Ik ben misschien gered. Ze gaan het nog eens proberen. Er is hoop. Kun je het geloven dat er nog steeds een kans is? Hoera, hoera! Onze vriend zal bij ons blijven. Onze vriend gaat nergens naartoe. Hoera, hoera! Onze vriend zal bij ons blijven. Onze vriend gaat nergens naartoe. Nou, ik zei het toch. Alles zal uiteindelijk goedkomen. Wacht eens even. Ik vertelde je dat. Hoe durf je te zeggen dat ik het tegen je zei, terwijl je wist dat ik het tegen je zei wat ik tegen je zei? Jij, beste vriend, liegt. Ik vertelde jou dat je het mij zei. Mijn vrienden, stop! Dit is niet het moment om te backvechten. Jullie moeten stoppen. Oh, wees stil. De vrouw van de raadsman komt. Mijn oude vriend, hoeveel hebben we gezien? Zoveel heb je al meegemaakt. Nacht en dag, vreugde en verdriet, oorlog en vrede. En toch stond jij daar en kon alles uithouden. Nog steeds ons pad verlichtend, de warmte van je gloed delend. Hoe kunnen we je laten gaan? Je bent een deel van onze hart en ziel. Mijn liefde, ik ben bang dat ik wat slecht nieuws heb. Ik kon ze niet overtuigen om haar te laten staan. Ze hebben gevraagd haar morgen weg te halen. Vannacht zal haar laatste nacht zijn. Dat meen je niet. Er moet een manier zijn. Ik heb alles geprobeerd, mijn liefste. Het spijt me. Dit lijkt oneerlijk. Ik had hoop. En nu heb ik niks meer. Het spijt ons. We willen je niet zien weggaan. En ik ook niet. Het is toch gekomen. Het is het einde van mij. Welk eind heb je het over? Er is geen eind en ook geen begin. We zijn eeuwig, mijn beste vriend. Wow. Ah. Wat is... Oh... Voorzichtig jullie twee. Er is niks om bang voor te zijn, mijn vriend. Want je hebt mij en deze twee aanstellers. Hey hey, lieve grappige vrienden die ook aanstellers zijn. En dat klopt. <laughs> Waar? Nou goed dan, je hebt hen en mij en ontelbare anderen in wiens leven je bent geweest. Die in je gloed hebben gestaan. Je zal niet door hen vergeten worden. Je zal voor altijd doorleven. Dat is waar. Maar de herinneringen. Maar wat met de herinneringen van hen? Allemaal weggestopt. Om nooit meer te vergeten. Ik begrijp het. En dan zal ik je nu een bijzonder cadeau doen. Wanneer de raadsman je ligt... ...voor het laatst dooft, dan kom ik en zal door je hoofd blazen. Alle herinneringen worden weggehaald, zodat je geen pijn of angst hebt aan de herinnering. Zou dat een fijn cadeau van mij aan jou zijn? Dat zal het. Wat een gulle gift heb je meegegeven, mij mijn vriend... mij vergeten dan je oude vriend de maan jij en ik doen hetzelfde ding voor ontelbare op de wereld hun weg in het donker verlichten zodat ze weten dat er altijd iemand is die over hen waakt nooit mijn vriend je hebt me laten zien wat te zijn ik koester alles wat je hebt gedaan dat is goed maar ik heb een speciale verrassing voor jou. Mijn cadeau is samen met twee andere vrienden van jou. De wolk en de sterren. Hallo, mijn vriend. Ik hield ervan je elke dag te zien. Je licht schijnend voor anderen. Mijn cadeau voor jou is deze regen. Om je fris te laten voelen en om je tranen weg te Dank je, mijn vriend. Dit is prachtig. En ook, deze regenboog is voor jou. Oh, hoe ik ervan hou deze in de lucht te zien. Vergeet mij ook niet, mijn oude vriend. Dit is van jou, zodat je nooit deze nacht zult vergeten. Wat is dit? Ik kan niet wachten om het te zien. Hier... Hier van jou. Allemaal van jou, mijn lieve, lieve vriend. Maak je niet allemaal een beetje honger, maatje. Mijn lieve vrienden, ik hou van jullie voor alles. Dank jullie voor dit. Je hoeft ons nooit te bedanken. Nooit te bedanken Je hoeft ons nooit te bedanken Je hoeft ons nooit te bedanken We houden van je Je zal altijd in ons hart zijn Wanneer ik blij ben, zal ik speciaal van jou schitteren Goedenacht, mijn vrienden De tijd is gekomen Ik kan het nog steeds niet geloven Excuseer me. Wat is er aan de hand? We gaan haar vlam doven, mevrouw. Ze wordt vervangen. Vannacht is haar laatste nacht. Hoe verdrietig. Ik heb zoveel herinneringen hier. Vaarwel, Vaarwel oude vriend. Waar? Oh, wat is dat? Wat zijn dat voor geluiden? Oh, mijn hemel! Mijn oude vriend! Al oh, mijn vrienden! Oh, kleintjes! Je denkt toch niet dat we je zouden vergeten? Wat zou mijn leven nu zijn zonder jou? Oh, dank je! Dank jullie allemaal!